Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een gebouw van de Universiteit Leiden blijft vandaag de hele dag gesloten. Het heeft te maken met een veiligheidsrisico, maar wat er precies aan de hand is, is niet duidelijk, zegt deze verslaggever van Omroep West. Nee, nee, dat, dat is op dit moment uh, in ieder geval bij mij nog niet bekend. Uh, wel was ik net bij een andere vestiging even verderop, uh, vlakbij het uh, Centraal Station uh, en daar was in ieder geval de vestiging wel gewoon open en uh, kwamen er studenten zowel naar binnen als naar buiten. Er zal gelukkig een beveiliger staan die daar met wat studenten sprak. Maar de exacte reden die is op dit moment bij mij in ieder geval niet bekend. Het gaat om een gebouw in het centrum van Den Haag. Daar worden onder meer colleges gegeven voor studies die gaan over internationaal recht en veiligheid. Andere locaties van de Unie zijn wel gewoon open. Nederlanders die weg willen uit het oorlogsgebied in Israël... moeten niet wachten op er van defensie. Dat zegt ons ministerie van Buitenlandse Zaken. Stap vooral ook in bij zelfgeboekte vluchten. Sommige Nederlanders annuleren die omdat ze liever vliegen met defensie. En een enorme samenwerking in gamesland mag doorgaan. Microsoft wilde Activision Blizzard overnemen. Dat is een van de grootste makers ter wereld. Zij zitten onder meer achter Call of Duty en Warcraft. Een Britse toezichthouder wilde checken of de twee bedrijven samen niet te machtig zouden worden. Maar de overname mag dus doorgaan. En de spelers van het Nederlands elftal moeten extra hun best doen om de dag heel door te komen. En vanavond staat de Interland tegen Frankrijk op het programma. En de lijst met geblesseerden is al superlang. En dan is er ook nog een keepersprobleem, vertelt verslaggever Tom van Dijk. Er zitten drie keepers bij de selectie die samen vijf Interlands hebben. En degene die die vijf heeft is Noppert, de keeper van Herenveen, Maar die is totaal uit vorkham. Dus we hebben een debuterende keeper. We hebben een ja, goede defensie staan. Nederland zal defensief gaan spelen. En zal de huid duur moeten verkopen ja, tegen een heel sterk voetballand, Frankrijk. De vorige keer wonnen de Fransen met 4-0. De wedstrijd van vanavond begint om kwart voor negen.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 Nou, dat waren de Doobie Brothers met Listen to the Music. En ja, luister natuurlijk naar die muziek... en blijf lekker luisteren naar die muziek... bij uw eigen omroep ZFM Zandvoort. En um, de Doobie Brothers inderdaad. We zijn nog steeds in de studio met het programma... Even geen rust aan de kust. Lucie en ik hebben net in het vorige uur al... Uh, hele fijne gesprekken en heel veel informatie gehad... Uh, van onze gasten... van Bastiaan Tempierik... vrouwtje, vrouwtje Tetterode... en uh, Christy Gansner. Die hebben ons al heel veel verteld... over het aankomende weekend... over het uh, Zandvoort Art Festival. En uh, Christy is nog even bij ons. Uh, Christy is degene... die samen met een team van uh, vijf personen... alles uh, heeft georganiseerd. Prachtig werk... En uh, er was nog een dingetje wat je kwijt wilde over uh, de route. En hoe mensen kunnen zien waar geëxposeerd wordt. Ja, nou, het zal niemand ontgaan zijn dat Zandvoort Allert een heel mooi roze-blauwe logo heeft. Wat goed uh, herkenbaar is. En om ook alle locaties uh, herkenbaar te laten zijn, hebben we ook beachvlaggen. Van die vlaggen buiten staan. Dus elke locatie is herkenbaar aan de vlag die voor de deur staat. Dus als je op een gegeven moment iets niet kan vinden, dan kan je in ieder geval op de vlaggen letten. En dan weet je waar je... Naar binnen kunt om uh, kunst te bekijken. Ja, net als bij hondjes. Gewoon op de vlaggetjes letten. Precies. Hè? Ja. Bij wie? Hè? Bij wie? Bij hondjes. Hondjes. Hondjes zetten ook vlaggetjes. Oh. Ja, reutjes dan, hè? Die zetten vlaggetjes. Oh. <laughs> ja. Ik denk, wat zegt ze nou? Sanford <laughs> Art heeft ook vlaggen gezet. <laughs> Ja, het is een vergelijk. Het is een vergelijk. Uh, maar uh, Dolly, ik had nog eigenlijk... een vraag aan, uh, aan uh, Bas. Ja. Uh, sinds wanneer doe jij mee? Ben jij gevraagd? Of? Um, ja, uh, ik, ik wil de organisatie... bedanken dat ik mag exorceren. Want voorheen heb ik het heel vaak geprobeerd... om ergens te mogen hangen. En je krijgt overal nul op rekest. Uh, zelfs bij het pluspunt... was geen mogelijkheid. En Ja... Ik was wel eens bij Hilly Jansen geweest en die hebben dan in contact gebracht met de Rotary Club. En ja, toen mocht ik voor het eerst van mijn leven gaan exposeren. en daar ben ik de organisatie zeer dankbaar voor. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Uh, ja. Dus via Hilly Jansen ben je bij uh, Kirsti terechtgekomen. Ja, als het ware wel, ja. Ja. Ja, en hij is ook een van de kunstenaars die vorig jaar best wat werken verkocht heeft. Dus dat is ook oh, heel uh, leuk. Nou ja, twee, twee werkjes en dat is dan toch een beloning. Uh, ja. Nou ja, dat, ja, ja denk... dat kan ik me heel goed voorstellen. Maar dat het pluspunt is toch een cultureel centrum. Dat uh, ja, zou dat... eigenlijk uh, niet, uh, niet mogen weigeren. Eigenlijk. Ja, maar dat gebeurt wel uh, in de ja, dus, ja. Misschien waren ze volgeboekt of niet? Nee, of vonden nee, ze nee. gewoon jouw werk niet geschikt? Nee, überhaupt niet. Nee. Oh, überhaupt niet. Nee, nee, nee. nee. Oké. Okay. Nou, dat zat misschien wat met de naam te maken. Is, is daar misschien <laughs> voor uh, <het>, <laughs> de. De achternaam, verkeerde achternaam. <laughs> Toch maar even. Uh, na moeten gaan denken om <laughs> om minnetje dat toch geven. wel te geven. <laughs> om dat toch wel te doen. Maar jij bent uh, dit jaar voor het eerst, of vorig jaar ook al? Nee, vorig jaar uh, ook het, al, ja, want je hebt vorig jaar, het werk. jaar. Vanaf het uh, begin uh, de brandweercaine, dat was voor mij net iets zo gegrepen, want ik had net een hartinfarct ervoor gehad. Oh. En toen heb ik Kramer en de vriend Kramer hebben me geholpen met al mijn spullen omhoog brengen. Okay. Ja, je kon die trap niet op met de veranderde Zeer zwaar. Met je hartklachten. En ja. Toen bleek dat er weer te weinig ruimte was. Toen moest weer alles, alles naar beneden. Ja. Oh. <laughs> maar uh, ja, uh, toch alle schade en schande. Uh, yeah. ja, het was er toch heel leuk. Het was corona die, de, in, die, in die tijd. Dus alle raampjes moesten open. Dat was allemaal ah. een beetje spannend. En, uh, ja, ja, ja, ja, ja. En dit jaar, die Jengs. Heb uh, ja. je dit toen geen rekjes gemaakt voor mondkapjes? Ja, ook. Ja. Uh, die is verkocht op Katowiki. Uh. Ach, echt? Oh, ja. ja. Oh, ik dus, maak maar uh, een grapje. Ja, nee. <laughs> uh, allemaal met paracetamol. Dus, uh, nee. De fabeltjeskrant. En dan uh, hadden allemaal wc rolletjes bij. Hun. Nee. Uh, uh, Monfort ah. en mol had ik gemaakt met twee par zwarte paracetamolen als bril. Ach, uh, <laughs> ja, geweldig. Ja, ja op Katowiki ben ik wel wat dingetjes kwijtgeraakt. Oh, dat heb je zelf op Katowiki gezet. Ja, ja. Oh, dat is ook een goed plan. Ja, ja, Wat een idee. Ja, toch? Ja. ja. Wie kent Katariki niet? Daarom. <laughs> Jeetje, ja. Nee, maar ja. Maar wel dus... zonde, want nou kunnen wij hem niet zien. Jawel. Uh, nee, die niet. Nee, uh, die is weg. Vroeg. Die is weg. Oh, die had ik graag gezien. Uh, Jammer. Ja. Okay, Heb je er nog foto's van, toch wel? Ja, natuurlijk. Ja, gelukkig foto's hebben we de foto's allemaal. nog. Ja, we hebben de foto's. Ja, dat is ook, klinkt ook weer... Het was wel goed bedoeld, maar het klinkt was weer het zo nieuws. weer... Van. Ja, de nachtwacht had ik ook nagemaakt... met Playmobil uh, poppetjes. En die had ik helemaal, zo, ah. helemaal perfect aangekleed... dat het echt uh, de nachtwacht was. Maar ook... Uh, die werd niet geaccepteerd door het Rijksmuseum. Er werden duizend uh, werken aangenomen... Maar, uh, ja, dat was destijds was dat een, hadden ze een oproep gedaan hè? Ja, van, voor uh, mensen, hobbyisten... die uh, iets uh, hadden gecreëerd met, uh, wat, uh, wat met Rembrandt van Rijn te maken Ja, had, 300 jaar he? Rembrandt, geloof ja, ik. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Dus jij maakt echt reconcitrant werker. werken. Dus ik zou zeggen, wil je wat recalcitrants doen? <laughs> Zien een beetje naar die. Echt wel? Ja, ja toch? Ja. Ik heb ook uh, Chiquiri Park Zand wat nagebouwd in Lego. En uh, die hangt ook in die jengs momenteel. Oh, echt? Okay. Ja, ja, ja. Oh, wat leuk Oh, in, uh, iets voor, dan voor het circuitpark Zandvoort? Om, Ik heb werkelijk geen uh, idee. Uh, misschien. Ik zou zeggen <laughs> Jan, Lammers <laughs> uh, ga ook even kijken. Ja, zeker weten. Maar ja, die hebben het weer druk uh, dit weekend, hè, want er is een uh, speciale race. race. Ja, oh, ja. Ja, ja, ja, dat, uh, ja, en uh, uh, oh jeetje, nou dacht ik, ik onthoud het wel. Hoe heet die man ook alweer, die motorrijder? Uh, uh... Valentino Rossi bedoel je? Ja, ja, ja. Die, die gaat geloof ik uh, ook mee racen. Hè. Die ja. is overgegaan op uh, Die is, uh, van de motorrace naar autorace. En ja. die is uh, zondag op het circuit. Ja, klopt. Ja, dat vind ik toch wel heel, heel leuk hoor. Want uh, we hebben wel met Max Verstappen maar, uh, en, en al die uh, F1 racers. Maar dit is toch ook heel bijzonder. Maar dat bedoelde Max ook van met sportman en sportvrouw van het jaar, hè? Dat Mensen. hij zegt, van, hoe kan dat nou, sportman? Er zijn zoveel sportmensen die zo hard hun best doen om, om te winnen in de sport. Ja. En dan gaan jullie er één uitzoeken. Dat, dat, daarom heeft Max ja, geweigerd. Ja, dat kan er altijd maar één de beste zijn. Hè? Hey, ja, maar, en, maar er hij is hij daar uh, niet in mee. Ook heen. daarover, hè? over kampioenschappen. Want eh, jij had ook wat opgezocht. Want er is ook op het strand weer een uh, kampioenschap uh, vandaag. Het, het, Kijtsurfen, ja. ja. Dat is vandaag en dat uh, is zeldzaam, want ze, ze moeten echt de, de, de windkracht negen moeten zijn. Ja. Dan, en dan komen ze met de noodgang, al die groten van de hele wereld, komen hier naartoe om hier te kitesurfen. Maar gaat het door vandaag, weet je wel? Uh, Ik heb geen idee hoe uh, hard de wind staat, maar... Nou, ik hoop dat hij. Nou, Vandaag mag hij nog waaien, maar morgen moet die wind uit. Nee, dat is niet ja, ja, ja. ja, Ik heb een hele vlag En wij hebben 65 uh, winnaars die meedoen die ja. ja, zie je. Kijk, kijk, ik wou maar even en ze zeggen. Zijn, en dat zijn allemaal toppers. hè? Het zijn allemaal ja, zo is dat. Eén grote familie. Ja. Faith in you and the things you do Sisters Sledge natuurlijk. En uh, ja, één grote familie, de kunstenaars. En uh, ze kennen elkaar denk ik bijna allemaal. En ze kunnen allemaal goed met elkaar overweg. Uh, respect voor iedereen, voor elkaar. En um, ik kijk even naar Lucie. Want we gaan, uh, Lucy die, als het goed is, uh, weet jij wat we vandaag en morgen kunnen verwachten uh, met het weer. Ja, nou, vandaag vanwege het kaartje dacht ik, van nou, ik ga even kijken bij uh, Rico. Bij ricoweer.nl, ja. ja Juist, ja. Uh, uh, want jij vroeg van, gaat, gaat het door? Hoor. Ik heb geen idee. Nee. Dus je denkt zoek het even op. Nou, het is vandaag nog uh, één keer dan bijzonder warm... voor de tijd van het jaar. De temperatuur loopt vandaag op naar 22 graden. En... Uh, het is uh, veel, veel bewolking en van tijd tot tijd uh, is er ook regen. En later uh, deze ochtend is het in de eerste deel uh, van de middag is het tijdelijk droog. En uh, kan de zon nog even schijnen. De zuidwestenwind, daar komt hij is matig tot vrij krachtig boven land. En hard tot soms stormig aan zee. Windkracht 5 tot 8. Het is op het randje denk ik voor het keizer, ja, ja Ja, twijfelachtig hè. Ja, en uh, soms haalt de wind uit naar 80 kilometer per uur. Ja. Uh, morgen zijn er, uh, dan hopen we toch maar wat beter weer, zijn er in, in ieder geval perioden met zon. Ja. Maar het komt ook tot een enkele bui. Mm -hmm. De noordwestenwind is matig, aan krachtig en het wordt overdag 12 graden. Ja. Rond middernacht is het dan echt nog 15 graden. Maar ja, dan, zijn, dan liggen we eigenlijk allemaal op bed. En dan gaan we de ja, volgende dag weer. Ja, dat is meer, uh, het Zandvoort Art Festival al lang afgelopen. Want het is tot vijf uur s middags, geloof is, ik. Twee, twee dagen. Van twaalf tot vijf, inderdaad. Ja, okay. ja van twaalf tot vijf. Dus ik zou zeggen, uh, vandaag ja, het even wordt even prachtig uh, weer. Gewoon even een poortje ja. mee of uh, een regenjasje ik aan. ga vandaag even een kijken naar dat uh, kitesurfen, Want dat is ook ontzettend leuk om te zien. En morgen allemaal massaal de routes volgen van de Art. Ja, zo is dat. Zo is ja, dat toch? Ja hoor. Uh, nog even een muziekje en dan weer even wat kletsen over het weekend. Ja, is ja zullen we dat doen. Heel door? goed idee. Okie dokie. Nou, dan gaan we nu luisteren naar de Ray Charles Hit the Road. Hit the road. Treat me so mean You're the meanest old woman That I've ever seen I guess if you say so I'll have to pack my things and go That's right, hit the road, Jack And don't you come back no more No more, no more, no more Hit the road, Jack And don't you come back no more What you say? Don't you treat me this way? 'Cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right. I didn't understand Fair and love. The All in Love is ver van Stevie Wonder. En uh, daarvoor hadden we, ik heb geen idee meer. Oh, wat erg hè? dat je zo'n geheugen hebt dat ik dat echt niet meer weet. Af en toe, ja, is het te vergieten, hè? Hm. Ja, ik ja, denk ik dat onthoud ik gewoon wat ik daarvoor heb gedraaid. <laughs> ik weet het niet. Nee, maar je weet wat je gaat draaien. Oh, ah, jawel, het... ik zie hem al. Hit the Road Jack oh, hadden ja, we. Ik... Ray Charles. Oh, zo'n prachtig nummer. Ja. Ja. Nou, in ieder geval, uh, we gaan weer verder met ons uh, programma Even geen Rust aan de Kust. En uh, we hebben net al wat nieuwtjes gehoord van Lucy. En uh, de nieuwtjes uh, kunt u, uh, Zandvoortse nieuwtjes, natuurlijk ook volgen via onze ZFM app. Gratis te downloaden bij de App Store. En uh, ja, ook op onze website is het nieuws natuurlijk allemaal feilloos te volgen. Um, en dan krijg je het regionale nieuws als eerste. Het regionale, ja, ja zeker. Vers van de pers. Jawel. Uh, ja, zeker. Um, wij gaan hier nog even verder met, uh, met het weekend wat komen gaat. Uh, het, het, het, het Art Festival. Het Zandvoort Art Festival. Uh, Bas en uh, het vrouwtje zijn er nog. Christy is uh, weggegaan. Christy Die moest naar elders. Die had geen tijd meer om te blijven. Maar goed, ze heeft ons heel goed geïnformeerd. Wat er allemaal te gebeuren staat. En uh, ik, ik, ik, volgens mij heeft Lucie nog wel een paar vragen. Voor nou, onze ik kunstenaars. heb inderdaad... Want uh, we hebben natuurlijk Bas... Ja. Uh, die uh, ontzettend leuke dingen gemaakt heeft. Ja. Ja. maakt, En in uh, de jenk staat uh, met zijn... Uh, Bril heb ik nee. Ja, ja. Uh, hij heeft me net een filmpje laten zien. Nou, dat is zo leuk. Alles beweegt en alles is uh, grappig en leuk. En soms net op het randje inderdaad, maar niet minder leuk. Uh, maar Bas is de broer van Dolly. En nou heb ik aan Dolly ook een vraag. Oh, sorry. Ik was net even een ja, nummer voorlaatje. Ja, je, <laughs> nee. Je was ja. je drukken. Ben je ook zo crea -bea? Ik ben helemaal niet crea van, van wie heeft jouw Broer, dan al nou, mijn ouders, of onze ouders... zijn wel heel creatief. Mijn vader en, moeder, en mijn moeder ook... die kunnen prachtig kunst schilderen. Prachtig. Ik vond het ook zo jammer... want nu in het Zandvoorts Museum hangen zeegezichten... En ik had Hilly gevraagd, van, ik heb nog zo'n mooi schilderijtje... wat mijn vader ooit gemaakt heeft, mag die erbij hangen? Maar het bleek dus dat dat van een bepaalde vereniging was, dat wist ik niet. Oh, dus en... dat kon niet, maar ik hoop toch dat als er weer eens iets is wat... Uh, uh, We... Dat doen ze wel eens, zo'n tentoonstelling met dingen... die door Zandvoortse amateurs zijn gemaakt. Ja, maar maar, maar dan... je zegt net, van, het is van een vereniging en dan mag dat niet erbij hangen. Nee, dat kon niet, dat kon niet. Is, nee, dat geeft niet. Is dat vervelend, dan wil je dat uitleggen? Waarom dat dan weer niet kan? Dat maakt er niet uit. Het is een besloten, besloten expositie. Oh, oké. Okay. Ja, dus met een bepaald thema. En daar past dat dan net niet bij. Het enige raakvlak is dan het zeegezichtje. Maar nee, ik zou het heel leuk vinden als er weer eens zo'n tentoonstelling komt. Dat ik dat van mijn ouders, want ik heb van mijn ja. moeder ook een paar leuke schilderijtjes. Bas ook, denk ik, hè? Nee, heb jij nog een leuk schilderijtje van mam? Nee, we hangen toch genoeg bijna in de gang. Dus, uh. <laughs> we plukken het gewoon nee. van de muur af. <laughs> en doet ze er... Nee, maar die zijn dus wel heel creatief. En mijn moeder kan ook ongelooflijk mooi breien: met oh. hele uh, ingewikkelde patronen en zo. Nou, ik kan ook. Ik heb breiles gehad op school. En dat begon dan met een sjaal. En mijn sjaal was zeg maar toen we begonnen, 10 centimeter breed. En aan het eind was die gewoon 60 centimeter breed. En hoe ik het deed, ik weet. Ik heb geen idee. Ik snap er allemaal niks van. Maar ik dat heb... is ook kunst, hè? Dat Ja, je kan. dat alles misgaat. Ja. Dat is ook kunst. <laughs> een beetje, ja. Ik heb een beetje het Frank, Frank Spencer-syndroom, uh, ja. zeg maar. is niks voor mij. Luus, ik, ik ben niet creatief. Ik uh, klets graag. En ik vind dit heel leuk. Radio maken... Uh, uh, ja, verslagen maken. Dat vind ik allemaal leuk. Ja, ja, zo heb je dus een ding. En, uh, en, en jij hebt uh, jouw ontzettende uh, creativiteit ge geërfd. Dus van allebei je ouders. Jawel. En Dolly hebben ze er buiten gelaten gewoon. Jammer genoeg. Ja. Maar wie weet ja, komt het nog? Wel, nee, die genen zijn eraf gevallen ja. bij mij. Okay. Ja, ja, ja. Ja, want een uh, uh, uh, ook heel mooi uh, tekenen, hij, want toevallig, ik was een poosje geleden met mijn kleinzoon... die zat bij de brandweer, bij de jeugdbrandweer. En toen moest ik daar een keer naartoe. En toen zag ik een mooie kast staan uh, beneden. Uh, Zo'n kast. En uh, toen zag ik daar een boekje liggen. Ik denk, verrip, dat, dat zijn tekeningen van mijn vader. Jo. Die had daar de illustraties bij gemaakt. Want dat deed hij ook veel. Uh, illustraties maken, ook voor de politiebladen en... Uh, ja, Heeft want hij, was, hij was agent, hè? Ja. ja, die is agent geweest vroeger. Ja. Ja, ja. Ja. Hoofdagent der politie en ook bij de strandpolitie werkte die. Vond ik vond wel leuk. Want, ik kan uh, het me uh, nog wel herinneren. Ja, ja, ja. Ja, het is uh, heel lang geleden, maar ik kan het me nog wel herinneren. Ja, ja, ja. Dan haalde die me op, en dan mocht ik met het bootje een stukje mee. Dat kon allemaal toen nog, hè. Ja, en nu ja. mag bijna niks meer. Nee, ja. nee, nee. En vrouwtje, er ja. uh, vader, ja. Ja, ook is, kunstenaar. en uh, alle Ook kunstenaar. Dat, uh, kunstenaar, op zich. een Klasse apart, mag we mogen wel zeggen. Ja, ja, beeldhouwer. ja. ja. en Ja, cartoonist ja. Ja, ik, ik, ik kan me daar wel dingen van herinneren van vroeger dat, dat het echt wel een groot kunstenaar was. Ja. Ja, ja dat hij echt ja. ook mooie dingen maakte. We is hilarisch, hè? Met, met dat Paas uh, gebeuren, hè? Dat Paas. en dat was een beeld. Daar zat hij bij. Ja, dat moet ja. hij laten aanspoelen. Ja, ja, ja. ja. Op ja 1 april ja. was dat, hè? Ja, gak voor 1 april. En toen kwam een professor, een Noorse professor, volgens mij. En dat was hij zelf. En die ging vertellen dat het van Paarsland kwam. En uh, toen kwam er iemand aanlopen met een kras met 1 april. En dan oh. was op de tv uitgezonden. Ja ja ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dat klopt, het ja. Het was uh, het gesprek van de week, volgens mij. Want het Echt, was... Nou, wel? Ja, behoorlijk. Lang heeft het geduurd. Het, ja. uh, maar uh, staan er nog beelden in Zandvoort van jouw vader? Ja, zeker. De Loeres is een bronsgegoot en die staat uh, op de koppen van de boulevard... zeg maar bij Tijn Akelsloot, daarbij. Yeah. En als je goed rondkijkt in het dorp, zie je meerdere beelden. Bij de oude drukkerij is er nog een beeld. Um, bij uh, mijn broer in de tuin staan wat beelden. Maar ja, ze hadden ooit een speurtocht gemaakt. Daar kon je al zijn beelden af. Oh yeah. nou, en... ja. En bij Friet heeft er ook ooit een beeld voor gemaakt... Ja, en, en dat, uh, dat beeld op het plein daar, van wie is dat dan? Dat nou, is het bronzen beeld. Ja? Dat is niet, niet van, van je vader. vader. nee van Oh, oké. Okay. Van ja, Amsterdam. Dan, dan is het eigenlijk een beetje, ja sorry, een beetje weinig wat er van je vader staat. Nou, ja. dat staat wel heel veel, maar ik weet alle plekken niet meer. Het <laughs> ja, is die altijd een, een krantje dat je iedere week, en dit is ook een beeld zien en een locatie en... Moet je, ja. die toch, moet je die toch eens opzoeken allemaal ja. weer. Waar ze allemaal staan. Want dat is best wel leuk. Ja, hij ja, was toch een groot kunstenaar. Ja, zeker. Ja, ja, ja, nog ja, ja. steeds eigenlijk. Ik hoor, ik hoor jou net die naam even zo noemen. René Rikkelman. En dat, ja, Geen idee wie dat is. Dat weet hij dan weer wel. Maar ja, dat komt ook misschien omdat jij je eigen gallery hebt gehad. Hè, hier ja, in Zandvoort. In 1992. Ja. 1993. Was in de Haltenstraat, hè? Ja, Art Gallery in Heaven was dat, ja. Ja, ja. Ik kan me nog herinneren dat het toen geopend werd door de toenmalige burgemeester. Van de Heide, ja. Ja, ah. ja, mooie man was dat ook. Ja, ja, ja, ja. Ja, en bij mij ook geëxposeerd. Ik heb hem eigenlijk, ja, ontdekt is een groot woord. Maar ja. ik was was wel in gracht en uh, heb toen een schilderij van hem gekocht. En hem aangebracht bij Calorie XI ja. in de Jordaan. En daar verkocht hij zijn hele expositie in één keer. En uh, nou, toen ging het voor die jongen ook... Uh, Los. Wat leuk, wat ja. leuk. Dus hij is eigenlijk bij jou begonnen, ja. zeg maar. Meer nou of ja, meer. Uh, min of meer. Ja. ja, nou ja, goed. Je bent de ontdekker. Uh, uh, uh. <laughs> ja. Ja, lang geleden allemaal. Ja, dat is wel lucie. Want uh, toen hij die uh, gallery had... Uh, uh, er kwamen natuurlijk uh, ja, iedere ieder, uh, zoveel weken een uh, nieuwe expositie. En dat vond ik wel heel machtig, hoor. Ik vond het zo leuk om met die kunstenaars te praten en de verhalen te horen achter hun werk ja, en hun bezieling. Ja. En uh, Bas moest wel eens lachen, want ik, ik kwam vaak bij hem, want het vond ik natuurlijk ook heel gezellig en interessant. En ja, prachtig vond ik het. Maar dan gebeurde het ook wel eens dat ik daar gewoon een beetje aan het, aan het darren was. En dat er iemand kwam die een vraag stelde. En op het, op het laatst was je gewoon ieder, uh, ieder uh, verhaal uh, of ieder schilderij was je aan het beschrijven en omschrijven... en over de schilder aan het vertellen. Maar dan had ik er geen erg in. Dan had ik gewoon op een gegeven moment zo'n groepje van... Uh, <laughs> zeg maar uh, acht, negen mensen of tien <laughs> mensen. Het was net zo'n museum, Ben. Weet ja, ja, ja, je maar, dat toch? Ja, ja. ja, het was ja, wel dat was leuk, goed. hoor. Goed. Ja, ja. Maar het is ook leuk om de verhalen achter het uh, kunstwerk te ja, horen. Ja, dat, dat uh, dan is gaat met het geen pen te beschrijven. is ja. met geen pen te beschrijven. Het is zo leuk... Uh, kijk, heel veel mensen denken... ja, kunst, ach, dat is een heel andere wereld... en daar heb ik niks mee. Ja, misschien niet. Maar het is zo ontzettend leuk... om de kunstenaars te ontmoeten. En eens te zien... wat, wat en een beetje dat gesprek te hebben. van: ho Hoe ben je daar nou mee bezig? En, en uh, wat betekent dit? Wat, wat, uh, waarom heb je dat gemaakt? Het is echt, wat gaat ik er raad door je hoofd? Echt, om ja, je... Ik, raad, ik raad het echt iedereen aan. En... Uh, ja, uh, Joris Lins heeft er ook wat mee. Die roept uh, gewoon van... Hai, uh, caramba! Nou, luister maar. So. Ja, Joris Linsen en Karamba zijn uh, groepen. Helaas hebben ze besloten om te stoppen uh, met deze band en een andere koers te gaan varen. Het is zulke gezellige muziek. Ik had nog wel een nummer bij me, maar ik weet niet of dat nou verstandig is om zo vroeg op de morgen uh, te gaan draaien. Het gaat over twee mooie borsten die ze leven eigenlijk verruineerd hebben. Ach. Hij heeft gelaten verleiden door twee mooie borsten... en is hij alles ja. kwijtgeraakt. Ja, dat moet je ook niet <laughs> doen. <laughs> ik, ik, ik zat net met... even in, de, in het uh, muziekje... zat ik even met Vrouwtje te praten. Maar ja. ze vertelde mij gewoon... dat ze ook boeken schrijft. En die liggen ja. ook in, het, uh, in de... Bij, uh, de nog. En, die neem je uh, ook mee, Vrouwtje? Ja, die neem ik zeker mee. En... Uh, wat voor boeken zijn dat? Vertel. Het zijn uh, drie boeken. En het is, uh, een merendeel is echt gedichten en proza. En het zijn drie verschillende thema's. En, en wat voor thema's? Het De eerste ene... boek zijn, is eigenlijk een samenwerk van mijn uh, dichtwerk tot uh, dat moment. In 2013 is die uitgekomen. En mijn tweede boek gaat over vikingsvrouwen. Maar het gaat eigenlijk over hoe werkt een vrouwengemeenschap. Vikingsvrouwen. Ja, Het thema zijn vikingsvrouwen. Die mannen die gaan dan met die boot weg uh, om dingen te stelen of om te vissen. En die vrouwen blijven er achter en vaak zijn ze maanden alleen achter. Net als de vrouwen in zand voegen dat er vissen de zee of geen? Vissersvrouwen. Ja, toen gingen ze geen maanden weg. Maar... en wat gebeurt er dan in de vrouwengemeenschap? Kijk, de ene die komt meer op de voorgrond, de andere voelt zich weggeduwd, uh, de andere heeft liefdesverdriet of maakt zich zorgen om de man? Ja, ja. En dat zijn uh, in dichtelijke vorm uh, de verhalen over deze vrouwen. De 13 vrouwen heet dat boek. En mijn laatste boek, dat heet Schapen. En dat gaat over de periode in corona. En dat is met een knip al, maar het is ook wel met de ernst erin. Ja, en, en uh, wat vertel je daarin? Ja, over de avondklok. En over dat we de hond kwijtraken tijdens de avondklok. En waar we moeten zoeken en... Uh, ook de leuke dingen die we beleefd hebben... maar ook gewoon wel, vooral in het begin... over de spanning, dat we niet wisten wat er op ons afkwam. Ja. Dus het zijn ook echt wel boeken die... Uh, de, waar je van zegt van... ja, het is leuk om te lezen. Ja. We moeten, je moet het absoluut lezen. Het zeker die ook veel gedichten uh, en die prosa boeken het, Ja, er zit ook veel gein in. En ja. Ontroering. In de coronaboek kan ik me dat wel een beetje bij voorstellen... dat het, als je dat nu terugleest, wat je toen geschreven hebt... Ja, dat het af en toe denk je... Hm? Ja, dat dat is is het is echt een tijdlijn. Dat boek is echt het begin. echt dat het net uitbreekt. Ik denk, nou, ik ga er wat over schrijven. Want ik was wel aan het schrijven. Het begint er eigenlijk daarvoor dat ik net mijn vrienden leer kennen. En dan gaat het over in wat we allemaal meemaken en uh, ook de gekke dingen. En, en, en, en soms staat er ook wel een vraagteken bij van uh, wat, wat gebeurt er nu, waarom? Ja. En het uh, eindigt eigenlijk op het moment dat we met z'n allen heel uh, blij F1 vieren hier. Ja. <laughs> Ik volg jou ook op uh, Facebook. En dan kan ik me ook wel voorstellen dat jij boeken vol kan schrijven. Want uh, uh, jullie maken zoveel mee. En jullie gaan naar zoveel evenementen en, en mooie dingen. En ja. jullie ontmoeten heel veel aparte en bijzondere mensen. Hm. En, uh, dus dat, dat zijn allemaal dingen die je verhaalt in je boeken. Ook. Ja, oké. Okay, ja. Hartstikke mooi. Hoor. Of het inspireert. Ja. Ja. ja, het zet je aan tot. Ja, ja. Weer nieuwe ideeën. Ja, nou, ik ben benieuwd. Hoeveel oh, boeken heb je ja. bij je? Oh, ik kwam de grote kruispaas mijn achtertuin, dus ik heb thuis genoeg liggen en ik neem, gewoon, ik neem ze alle drie mee in een paar nou, dagen. Dat bedoel ik, drie boeken heb je geschreven? Ja, totaal drie. Ja. Oké, okay. en die neem je mee. Ja. Leuk. Ja, daar heb ik nog een vraag, want je schildert. Schilder je echt elke dag? Of wissel je uh. het af? Dat zijn periodes. Twee periode, dus dat In ik, ik, het uh, verleden was elke avond zat te schilderen. Of hele dagen door. Ja. En soms dan de, de, is de inspiratie niet op het schilderen... maar meer op het schrijven, dan verplaatst het zich. En door het schrijven kan ook wel weer de inspiratie naar het schilderen toe gaan. Ja. Oké, ja. Okay, ja dat, ik, ik ben ook... Ik ben je niet zoals jij met grootste dingen, maar ik ben denk van... Uh, dan ben je op een gegeven moment klaar mee. En dan laat je het liggen. En dan is het thuis van, uh, ga je niet verder? Nee. Zei, ja, nee, ja, even niet. Uh, het maar dan Het je wel jaren liggen, toch? <laughs> dan blijft het gewoon even liggen. En dan denk je, ja, waarom doe je het nou niet? Waarom lukt het ja. je nou niet? Nee, dan heb je net even die... Die flow niet. Nee, ja, precies. Nee, ja. Ik heb dus... een schilderij, dat uh, hang ik dit jaar ook op. daar heb ik zeven jaar gewerkt. En dan hing ik hem weer op. En dan zat er maar één kleur op is bijvoorbeeld met het uh, de, de schets. Toen kwam er een kleur bij. En vorig jaar heb ik hem pas helemaal afgeschilderd. Ja. ja. ja, dat, ja, ja. ja maar dat is het ook. Dat is ook de dat creativiteit. Dat, soms staat het stil. Ja. En soms heb je het in één keer weer te pakken. Ja. En dan ga je er weer mee. Ja. Ja, heel herkenbaar. Wel grappig. Ja. Wel grappig dat het zo uh, herkenbaar is. Heb jij dat ook? Uh, ja, natuurlijk. En uh, daar ben ik ook bij. Uh, dat de uh, zandvoortart op mijn weg is gekomen. Want op een gegeven moment word je ook een beetje onmoedig. En uh, nou ja, zodra het weer kon uh, exploseren, dan word je toch weer geïnspireerd. En, uh, dat kan me volgens ja. Ja. Dat geeft weer een schop onder je kont ja. uh, om door te gaan. En dan ga je weer en dan komt weer een van alles... weer in je hoofd, ja. hoofd. en dat, ja. Ja. Ja. En dan moet je weer uitkijken dat het niet te veel in je hoofd gaat zitten... Ja. dat het allemaal weer door elkaar gaat lopen. Precies. Ja, ja het allermooiste Leuk. zou natuurlijk zijn... als uh, door jullie enthousiasme en inzet en uh, participatie... met dat uh, Sandford Art dat bezoekers ook weer door jullie geïnspireerd raken... en aangezet worden om, om eens te kijken wat ze kunnen. En wellicht daar volgend jaar ook eens een start mee te maken om mee ja. te doen. Ja. Ja, ja, toch? Je weet het, maar nooit. Uh, ze ja. werkte bij mij wel, want ik was ja. aan een expositie in een passage gehad. Ja. En ging ik ging daar een werk van uh, bomen en met bepaalde kleuren geschilderd. Nou, en ik moest maar alleen maar naar de schilderij kijken. En ik ja. dacht, oh, dat, nee, dan wil ik wat mee, dan wil ik wat mee. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat heb je ook gedaan. Ja, dan ja. komt er weer op een andere vorm die, uh, ja. weer wat zo op uit. Ja. ja, maar zo zie je maar. Je moet, je moet eerst even ruiken en proeven aan dingen voordat je je weg ja. vindt. Hè? Ja. Maar ook en, die drempel, denk ik, dat je die ja. over moet. Dat je denkt, van, nou, ik vind het wel leuk om te doen. Ik geef hier een klodder en daar een klodder. Maar dat is het niet. Maar probeer het gewoon. Want ik, ik bedoel, ja. volgens mij is het helemaal niet zo. Uh, je moet je, je, je eigen inzichten er, erin zetten. Of je nou breid, haakt, uh, oorbellen maakt, sieraden maakt, schildert. Ja, en anders, dan ga je een keer in de cursus elkaar, uh, volgen. Hè? Dat kan ook. Ja, maar of je kan ook, ook je, je eigen workshop. ding doen. Ja, dat kan wel. Maar dan weet je een natuurlijk niks van techniek. Ja, maar ik ja, weet ja, ja, autodidact dat werkt ook natuurlijk. Ja, dat is ook dat zo. Zeg, ja. Autodidact, dat Didact. werkt ook. Ja, zo is het. Ja, ja. Ja, je kan heel veel dingen vinden ook op. Weet ik veel, doe gewoon wat, probeer wat en kijk wat eruit ja. komt. Ja, ja, ja, ja. En de cursus kan ook inderdaad helpen om weer nieuwe technieken aan te leren. Ja. ja. ja. Maar ja. je gaat het internet op en je vindt alles. Ach, ja, al. Ach, dat is ook wel zo. Ja. Ja, en dan ja, zal ja, ja. de eerste misschien voor je gevoel mislukken dan. Uh, wat Volgens mij niet ah, dat, dat kan. Dat is, nee. is met pannenkoeken ook. Yeah. De dus tweede is yeah. altijd beter. Hey, ik ga weer even muziekje draaien En ik, ik, ik heb uh, Backman Turner en Overdrive meegenomen. Met Looking Out for Number One. Want jij hebt uh, toch nog iets te vertellen over iemand die je sport doet. Dat wil ik straks yeah, wel yeah, even yeah, van je yeah, horen. Ja, yeah, dat vind ik leuk. Oké, okay. ja. Yeah.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 The top is looking out for number one And that's me, I'm looking out for number one I'm walking out Ja, looking out for number one. Uh, Lucy, volgens mij, uh, we hadden dat net over sportmensen. En uh, wie nummer één zou ja. moeten zijn. En of je nog nummer één kan worden, ja of nee. En noem alles maar op. Ja. Maar je had nog een berichtje ja. over een Zandvoortse sportdame. Hè? Ja, ik vind het gewoon hartstikke knap. En er staat een heel klein stukje ergens in een uh, hoekje. En ik dacht van, maar dat is zo knap. Ik vind gewoon dat je daar wel uh, iets aandacht aan mag besteden. Nou, vertel, vertel. Dat is... Uh, uh, de Zandvoortse paardrijder is Bambi Boom. Het meisje is uh, 17 jaar, en die doet aankomende zondag mee aan het uh, Nederlands Kampioenschap Monte in Alkmaar. Monte rijden is een onderdeel dat de laatste jaren steeds populairder wordt in Nederland. En Bambi zal gaan rijden met drafpaard doc. Holiday, waarmee ze vorige keer derde werd op dezelfde Alkmaarse renbaan. Ik vind dat zo knap. Meisje van 17 die daar gewoon aan meedoet. Ja. Ik uh, ik. En, had, en, en, het vinden. is het Zandvoortse. Het is de Zandvoortse, leuk, ja, de Zandvoortse leuk. Bambi Boom heet nou, ze. Nou, daar mogen we dan weer hartstikke trots op zijn, hè? Ja, zeker. Ja. Dat, uh, dat vind ik ook echt wel een. Uh, dat vind ik zo leuk met het uh, sportcafé ook altijd, hè? Van, uh, van uh, ZFM. Uh, ik heb dat ook eens een paar keer meegedaan. Je staat versteld... hoeveel kampioenen wij hier in Zandvoort ja. hebben. Zowel bij jeugd als bij volwassenen. Op sportgebied, hè? Ja, fantastisch. Dat fantastisch. Ja. Gaan we ook eens een keertje doen. Een paar sportuurtjes. Ja, dat Lijkt is... me heel leuk. We zitten uh, nu natuurlijk uh, tussen de kunstenaars. Er is nog een uh, kunstenaar bijgekomen. Ja. Want, uh, uh, uh, Rick, uh, uh, pak even de koptelefoon de andere. Ja, wacht even. Kijk. Jij bent volgens mij toch ook artistiek bezig, toch? Ja, ik ben al heel lang... Rick, Rick Pimentel, dames en heren, die is net aangeschoven. De vrijer van vrouwtje. <laughs> nou, dat, dat zeg je heel goed. Ja, toch? Ja, ja, ja. zeker, zeker, zeker. Vertel, want uh, wat, wat doe jij op uh, artistiek gebied? Nou, ik ben, uh, zeg maar, uh, ik heb de MAVO gedaan op de Grettenbacht. vond ik ze echt zo'n klote school. Zo, dus, uh, so, dus nou, Zo snel mogelijk wilde ik, ik daar vanaf. Ja. Hij is net en... ontwaakt, zei je toch? Gelderd, <laughs> <laughs> <Glitter. laughs> kom erin. En, uh, uh, toen, toen ben ik naar het, uh, het Kindermer Lyceum gegaan in, uh, in uh, Overveen. Overveen. En um, ja, ik had Duits in mijn pakket op de, op, de, op de MAVO. Maar daar had ik een vijf voor op mijn eindlijst. Dus uh, het kennen me zijn Ja, een vijf. Ja, dat is ook Duits. lastig hoor op school, Duits. Ja, ja mijn Duits is niet zo goed, hè? Maar ja. <laughs> <hierig> <Ja. hierig> nou ja, dan ik was niet in Duits... Ja, ja, nee, ja, doe ja, maar ja. nee nou, De Sandvoortjes okay. die er maar één poorten. ding te weten: ja. Imer Kradeaus. Ja. Als uh, een Duitser je ja. de weg vraagt, dan zeg je gewoon Imerkrade ja. aus. Ah, maar het is cool ja. <laughs> Maar, maar goed, in ja. ieder geval, daar had ik een, een, een, een, een leraar, ja. uh, Jaap de Kiefte heette die. Ik weet niet of hij nog leeft, maar die, die, daar had ik kunstgeschiedenis van. Ja. Die heeft mij leren uh, werken met etsen, aquarellen, olieverf, uh, alle. Technieken, zeg maar. En dat vond ik zo ontzettend leuk. Ja. En toen ben ik daar eigenlijk gewoon mee doorgegaan. Ja. Ja. En, uh, nou ja, zodoende heb ik best wel. Uh, nou, ik wel. kijk. Dat is nou precies wat ik bedoel hè, als ik zeg... dat kinderen veel meer met cultuur in aanraking moeten komen. Rick is daar dus echt een voorbeeld ja, van... van. die op, op jonge leeftijd door een goede leraar... Een topleeraar, geïnspireerd. Ja, om geïnspireerd om is en, en, en uh, uh, besmet is ja. geraakt met het kunstenaars... en met het kunstvirus. Ja. Uh, maar zo ontdek je wel uh, wat je kan en... en uh, daarom vind ik het zo belangrijk dat kinderen dit weekend ook uh, eventjes komen kijken. En zien wat er allemaal te doen is. En, en hoe ze zichzelf zouden kunnen ontwikkelen. Ja. En het zou fijn zijn als het op school ook uh, veel meer uh, toegepast wordt. Uh, hè, toneel, kunst, muziek. Uh, ja, muziek is er ook dit keer hè, van New Wave. Dus kinderen gaan daar ook even kijken om te zien of je een... Uh, mooi instrument kunt spelen, maar goed, jij even terugkomen bij, ik ga weer helemaal afdwalen. Ja. Even terugkomen bij, bij Rick. Dus jij bent gaan schilderen en je bent blijven schilderen. Ja, ik heb wel een hele periode dat ik uh, gewoon geen inspiratie had. Ik heb jarenlang <coughs> uh, niet geschilderd. Nee. Uh, drie, drie, vier jaar geleden ben ik een vrouwtje tegengekomen. Ja. Die was natuurlijk wel daar heel erg mee toen bezig. Werd je ja. weer geïnspireerd waarschijnlijk? En toen werd ik weer geïnspireerd en toen heb ik het uh, weer opgepakt. Ja. En, dus niet alleen de liefdesvonk sprong over, nee, maar, maar ook maar, de liefde maar, voor maar, de kunst. Maar ook de, de kunstvonk. Ja. Uh, ja, wat en, leuk. En, en de inspiratie die je dan krijgt. Wat met, goed. He? ja. Dus dat is. Dat is uh, ik, ik vond het geweldig. Ja. En nog steeds. En expliceer jij nu ook mee. Wacht even, nee. er komt nog een hond aan. Waarom nee, niet? D wat, die is zit vast. Ja, maar ja, goed, oh. ik weet niet of die andere hond uh, vast zit of niet. Uh. Nee, die zit vast. Oké, oh. oké. Okay. Okay. Ja. Oh. ja, Marja komt binnen, uh, dames en heren. Want uh, Marja gaat straks samen met Henry het stokje van ons overnemen... met haar programma. Henry? Dus uh, als wij straks klaar zijn... Uh, ga niet weg, maar... maar ja dat dacht ik al ja uh. <laughs> ja dames en heren een, een extra uitzending vanuit de dierenasiel. en de hondenopvang ja ja ja ja ja ja oh uh. mijn we hebben niet zo heel veel tijd meer. Uh, Lucie, als jij nog een vraag hebt, kunnen we dat nog even snel doen. Ja, dood, ik wilde maar... vragen of uh, Rick ook exposeert deze uh, aankomende twee dagen. Ja, dat, dat vroeg het inderdaad. Ik heb er wel een aantal keren meegedaan. Maar deze keer heb ik zoiets van nou weet je. Vrouw, Paul Jansen, mijn, mijn beste maatje. Die, uh, die exposeren uh, Mel en, uh, en ja. de PM. Ik denk, ja, ah, weet je, anders ga ik hun voor de voeten lopen... maar ik al het gras weer voor de wow, voeten. oh, oh, oh, ja, uh, het oh. Daar gaat dat neusje joh. <laughs> dus ik denk, nou, dat, <laughs> ik trek me even terug. En je geeft en, en even maar de maar andere... Ik ga, ik ga, ik ga ook uh, de, de hele route lopen. Want, ik ben, want er doen zo ontzettend veel kunstenaars mee. Ja, ja. Dat vind ik echt geweldig. Dat het zo ontzettend leeft hier in Zandvoort, ja. de, de, de, de kunst. Dus ik, ik ga in ieder geval... Uh, ook, uh, wel even kijken, maar je gunt de anderen alle roem. Uh, okay. is... Ik begrijp nu waarom je van hem houdt, vrouwtje. Hij is nou, wel heel... Hey, dat vind ik een hele mooie uh, aanleiding om te zeggen hiermee gaan we uh, het programma uh, stoppen. Uh, want het zit er gewoon op. De twee uur zijn voorbij gevlogen. Ja, Dolly. Ja, en zoals ik zei... straks krijgen we weer twee uur live uh, radio... met Marja. En uh, blijf daarnaar luisteren. En morgen kunt u ook via de radio... heel veel volgen over het Zandvoort Art... bij um, Goedemorgen Zandvoort. En uh, Zandvoort op zaterdag... het programma van Benno Veugen... en Rob Harms... Um, dus ik zou zeggen, we gaan eruit. Hartelijk bedankt voor het luisteren. Lucie, jij ontzettend bedankt dat je bent ingesprongen voor Beb. Heel erg bedankt dat ik dat mocht doen. En eh, ik zou iedereen in Zandvoort oproepen. Ga echt de aankomende twee dagen. Zandvoort arts. lekker kijken en lekker van genieten en beleven. Zo is dat. Wij sluiten af. Ik wens jullie allemaal een heel mooi en kunstzinnig weekend toe. Tot volgende Nee, niet volgende week. Vanavond ben ik er weer. Met Barboek Zandvoort. Hey, je hebt het met Michel lang. Konings en uh, Mathieu. Oh, nou, dus van 7 tot 9 Bastille. mensen. Barboek Zandvoort over de Bastille. Ook nog leuk. De Bastille. Ja, ja, tot vanavond. <laughs>